Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Wagner-leger heeft de militaire basis in Rostov aan de Don zonder geweld ingenomen... zegt Wagner-leider op Telegram. Volgens Prigozhin werd zijn leger aangevallen door artillerie en helikopters. Hij zegt dat het Wagner-leger geen schot heeft gelost en onderweg niemand heeft gedood. Of de inname van de militaire basis echt geweldloos was, valt moeilijk te zeggen. In schreeuwde Prigochin dat de Wagner-groep iedereen die in de weg staat zal vernietigen...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 Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A10 op de ring West en Zuid. Het komt door werkzaamheden dat veel mensen omrijden. Je hebt nu 10 minuten tijdverlies op de A10. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheers.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 the thing Met die warmte kan je zomaar in slaapvallen, Bernard. Ben je er nog? Ja. Uh, ben je er nog? Uh, uh, wat? Heb ik je wat wakker ik? gemaakt? Jullie ja. <laughs> Shine, uh, de single van uh, Aswat Aan het begin ja. van het uh, derde uur. En uh, in dat uur hebben we ook uh, Marco Temes uh, te gast. Ja. Want Marco, het is weer uh, de laatste zaterdag van de maand. Daar is hij Ja, weer. net aan, hè? Is Daar is hij uh, weer. Je hebt het weer gered ja. door de ja. hitte. Ja. Ja.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 Was hij niet in Amsterdam uh, Bij de TT? Nee nee, oh. nee. nee nee Toen dus ben ik nog vergeten met Chris. Je ja, kan ontzettend wel... Uh, Chris Grostanis had ik me nog willen vragen of je wel eens uh, motorsport had gefotografeerd. Had ik willen vragen. Niet van gekomen. Marco, ben, heb jij wel eens op een motor gereden? Uh, niet dat ik weet.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 Hey, we got them we got them back oh we got Zeker zonnig weer hier in uh, Zandvoort. En dan uh, deze muziek op de radio. Wat willen we nog meer hè? op deze zaterdagmiddag bij CFM? Jorgen, uh, Robin Dick en uh, matches. ZFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En ik dacht zo bij mijzelf, uh, Rindel.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 ja, boys. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus, uh, maar volgens mij... de jeugd er tegenwoordig niet meer wat een discotheek is, hoor. Nee. <laughs> ik denk dat, dat het voorbij is. Nee, ja, ja, weet ik eigenlijk niet. Of ja, dat is echt te... een beetje voorbij. Uh, ah, okay, de maar, de ja. disco's in... Uh,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 En eh, ook leuke merken erbij, absoluut. Ik heb geen idee of het druk is. Of niet druk, want de, toegangs, euh, of de toeschouwersaantal liepen wel in heel Europa terug. Bij ja. het DTM-verhaal. Het is natuurlijk wel heel mooi weer daar, volgens mij, bij jullie in Zandvoort. Ja, ja, ja. Dit is toch mooi als bij jou natuurlijk in BVW. Wel, ja, heb nou, jij misschien die... een klein sluierwolkje van uh, Tata? Dat... Ja, ja. Uh, nee, dus zijn ze uh, nou aan het uh, demonstreren uh, nog. Dus, uh... Nou, ja, ik merk hier weinig van. Maar ik heb wel gehoord dat ze daar de poort hebben. Uh, uh, dat ze door de poort heen gestormd zijn. Nou, dat is allemaal spannend daar. Ja, ja, ja. Met Tata, ja, toch?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 ja.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 als je daar heel hard doorheen wil gaan. Aai ja. is natuurlijk verkracht door die Combaan, door de Formule 1. Dat is altijd vol gas. Of het nou regent of droog is, dat maakt allemaal niet meer uit. Okay. Maar, maar er zijn toch wel een paar stukken slootermakerbochtjes. Onze echte bocht, dan moet je echt... Dan ga je omhoog richting schijfvlak. Ja, dan gaan we af en toe toch wel een beetje de uitslag naar 180, hoor. Zeker in dat soort auto's gaat dat echt serieus hard. Ja, ja. Dus, ja. Uh, is staat bekend in Europa gewoon als een hele mooie baan... waar iedereen toch heel graag op wil rijden. Ja, en een mooie badplaats uh, trouwens, Rendel. Dus uh, voor de Duitsers, uh, die uh... ...toch bij DTM betrokken zijn. Uh, wel een, uh, een mooie locatie. Het feestje. En we moeten ook blij zijn hè? Voor, het, voor het dorp zelf. Het is toch prachtig als dan weer een heleboel Duitsers... ...want met DTM reizen toch een heleboel Duitse mensen... ...rijden nog steeds mee. Uh, of Duitse gasten die reizen mee met ja. een campertje en, en dat soort dingen. Nou, het is voor het dorp ook lekker. En voor de restaurants lekker. En voor iedereen. Uh, uh, als er reurigheid in het dorp is, dat is natuurlijk vandaag met uh, mooi weer altijd goed. Ja, maar een beetje extra is helemaal niet erg. Nee. Maar, Helemaal niet gewoon. <laughs> dus... Nee, Een paar jaar geleden trouwens, met de, met de coureurs, toen ze hier uh, reden... Toen zag je, volgens mij was dat uh, Ben Snijder of zo. Uh, die uh, toen uh, nog uh, reed in de DTM. Ja. En die uh, zat gewoon op uh, zaterdagavond in het uh, lokale café uh, hier uh, aan de Halterstraat. Ja, zat hij ja. gezellig een uh, drankje mee te doen. Café 4. Ja, ja. Ja. Ik, oh. ik denk van de huidige die nu in de DTM rijden, dat uh, Als die gewoon over straat lopen, gaat niemand daar met uh, 30 fans achteraan lopen hoor. Dus uh, de meesten weten ze niet eens hoe ze eruit zien. Ze oh, nee, <laughs> dat... kunnen redelijk in anonim anonimiteit doorheen wandelen. Dat is wel fijn hè? <laughs> Ja. ja, dat is wel fijn. Ja. Het is geen max, in die dorp. Dan, dan is het hele dorp gelijk helemaal vol. Uh, hier zit een hoop coureurs bij. Ook een hoop, toch wel, ja, ik noem het ook af en toe amateurcoureurs. Uh, die met veel geld zichzelf inkopen. Ja, die kunnen gewoon, ja, toch wel... Uh, zonder dat ze, zeg maar, achterna gezeten worden door het dorp wandelen. En lekker op het terrasje lekker een biertje gaan drinken. Dus dat is ook Zo heel is dat. belangrijk. Dat is helemaal mooi, hè? Zeg, uh, Rendel, over Verstappen gesproken. Is, uh, vader Jos, die, die stapt uh, in uh, het raceweekend in Oostenrijk uh, weer eens... In,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 Natuurlijk ook Nicky Laude heeft veel ook demo's gedaan. Gert Berker. Nou, dat waren niet meer die jongens die heel erg, zeg maar, uh, het meeste, nou, de beste atletische vorm hadden. En best die uh, uh, <laughs> de helemaal klaar voor waren, zullen we zeggen. Ja. En die konden dat ook. Nee, Jos gaat gewoon lekker plezier maken. En uh, ik denk dat het belangrijkste is. En hem kennen we. Gaat hij wel serieus gas geven? Ja, dat denk ik wel. Ah, als er we meer op de baan zijn voor een demo-run, wordt dat geen wedstrijd. We zullen daar maar ophouden. <laughs> <tijd Zeker. <tijd ja, ja, volgende week Oostenrijk dus. Red Bull uh, nou, ring. Prachtig.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 Een tweede Nederlandse Grand Prix. Of eigenlijk een derde naar Spaan. Daar zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders. Dus, ja, dat zou ik zeggen. Ik bedoel, het is wel uh, uh, ver, ver ja. gezocht eigenlijk. Ik bedoel, je, je hebt inderdaad in België nog een Grand Prix. Um, ja. in, in, in Frankrijk ja. natuurlijk nog. Of en ook die... de omgeving van de Red Boering is ook fantastisch. Een hoop mensen zullen gelijk een vakantiesjaar gooien. En, oh, okay. uh, het is een hele mooie, hele mooie streek. Uh, moet je ook gewoon doen. Je moet Grand Prix kijken. Gelijk op de berg in en uh, lekker van genieten. Dan ja, ja. is iedereen helemaal blij. En lekker. Duitsland. Of, bie, of uh, Oostenrijks bier drinken, want dat ja. is zo op lekker. Ja, dat is goed. Ja, al die, ga ik je zeggen, dat is heel slecht, natuurlijk, al die wat zo is daar niet te zuipen, maar dat is <lacht> goed. Oh jee, oh jee. Oh jee. Ja, meteen van die grote ja, ja, ja. paasen dan, hè? Daar word ik, ik ook nooit meer door. Ja. Dat kan ik wel nou ja. nou vergeten. Dat kan je echt vergeten, ja, ja, ja. ja. Klaar. Yes, ja, ja. yes. Nou, uh, Rendel wordt weer, weer mooi uh, volgende week uh, de okay, race. Even, Alhoewel, even, steeds Max, Max, Max. Uh, ja, maar dit weekend ook nog TT Assen, hè? Ja ja. hè? ja, ja. ja. Ook uh, prachtig weer. Uh, en ook helemaal vol. Dus we hebben, hey, Jongens, zo'n klein, klein landje hebben twee grote evenementen weer ja. plaatsvinden. mogelijk, hè?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 kleine bandjes Hoe dan, ja. weet je? En, en dan ja. nog zo hangen in, in zo'n bocht, hè? Ja, is Ongelooflijk, uh, ze zitten er gewoon naast, naast, naast die motor. En dan ja, uh, nou, bijna ja, plat over dat... Uh, die knie, die knie gaat gewoon over dat wegdek heen, hè? Nou ja, het hele lichaam tegenwoordig. Ze zijn gaan zo plat, dat is eigenlijk het lichaam ondersteunt de motorfiets, zeg ik altijd maar. <laughs> helemaal nergens over. Ja, en, ja, dit is ongelooflijk. Als je dan de tijd van, de, ja, dat weet je ook wel, uh, Jack Middelburg en ja. de Hulmer zag... Dat die jongens gingen gewoon recht op de hoek om. Maar Tegenwoordig, volgens mij liggen ze er al ja. Uh, ja, ik, ik vind het, die techniek raakt natuurlijk ook steeds verder. Ik vind het ontzettend knap. Maar dan, maar dan besef je toch wel dat als je de hele band kijkt, die zijn al niet zo groot. Dat zit maar op een, ja, een paar millimeter ja. rubbel. Doen ze dat allemaal. Precies. En denk van, hoe dan? Ja, ja, ja. Maar, uh, als ik, als ik met een raceauto zit, heb ik best wel een beetje breed rubber onder. En dan ga ik er nog af. Dus ik snap er, ja. allemaal, <lacht> ik snap er allemaal niks. Ja, ja hoe race ze eigenlijk uh, met uh, motoren op het uh, circuit in Zandvoort, het uh, nieuwe circuit? Is dat wel te doen eigenlijk, of niet? Nou, ja, ze hebben natuurlijk heel veel cursussen. We hebben de rensportschool Sandvoort die motorcursus geeft op Sandvoort. Uh, en dat schijnt best wel redelijk veilig te zijn. Dus uh, er zijn in ook ongelukken mee gebeurd. Maar ja, waar gebeurt dat? Dodelijk niet? ongeluk ja, hoor. Ja, dodelijk ongeluk ook. Maar waar gebeurt dat niet? Uh, en het, het, volgens mij schijnt dat wel te doen te zijn. Maar ik denk niet dat Sandvoort uh, de concurrentie aan wil gaan met de als Asse. Wat toch wel de motorsporttempel van Europa is natuurlijk. Ja. Uh, en dat moet je ook gewoon niet willen. Net zoals Asse uh, eigenlijk nooit die, uh, die concurrentie aan moest gaan met de, met de Formule 1 proberen daarheen te krijgen. Um, da, da, da, la, laat die twee circuits lekker hun eigen ding doen. En TT moet gewoon lekker in Assen blijven. Campri in uh, Zandvoort. En is de hele wereld weer gelukkig. Dat zeg ik altijd maar weer. Zo is het dan. Mooi afsluiten, Rendel. Mooi, hè? Ja, ja, ja. Uh, Rendel, heel fijn weekend. En volgende week ja. kunnen we hier bellen in Oostenrijk. Ja, volgende, nee, volgende week zit ik in Beverwijk. Okay. Die week daarna zitten we op Spaarvrancorchamps. Oké, okay, oké. Okay. Dan wordt het weer een heel, druk, uh, heel drukke bedoeling. Goed zo, gaan we doen. Ja? Oké, okay, dankjewel. Okay. Dankjewel, wel, fijn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 You know when implement your ideas, your notions Put them in motion Like the words we funky dress has spoken to you So listen up loud and clear This is a word you must be aware of What you gonna do? Put it in your life, too. Now that's the meaning of the line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 Mooi, een stuk uh, proëzie. Uh, inderdaad, uh, uh, zeer lokaal, uh, Marco. Dank je wel uh, daarvoor. En, uh, ja, komt u ook weer op, uh, op uh, de app uh, terecht? Uiteraard. Uiteraard, he, ja. dus uh, kan je hem na, nalezen en uh, naluisteren. Kan allemaal vanaf uh, na het weekend. Zullen we het even ruim doen? Ja, <laughs> ja okay. Neem ruim. We, ne we, we nemen het ruim. We nemen het ruim. Oké, okay, dank je wel. Graag gedaan.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 Agreed, it disagreed, it disagreed abroad. When after all, it's just a compromise of the things we do. Klassieke van Ten Cie. Verkeersupdate. Ja, we schakelen over naar uh, de verkeerscentrale hier in uh, de studio <laughs> van Cfm. Uh, Verkeersupdate. Ja. <laughs> en daar zit uh, Deddy V ofwel Benno Vugel. Oh ja. Uh, ja, ja. Maar ik wil alleen maar een berichtje. <laughs> ik denk, nou, dat komt op verhaal. Aan.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 Ik ben niet meer van die tijd, uh, ja, zeg je maar. Je bent ook een dagje ouder aan ook geworden. een dagje ouder. Het <laughs> is wel uh, duidelijk. Ja, ja, nee. Maar een mooi, uh, mooi festival uh, weer. Uh. En, uh, en dat ja, samen met zich, de DTM. Dat met betekent DTM. Dat, we, ja, dat het uh, eigenlijk wel in ieder geval morgen... Want morgen gaat het ook nog door, dat uh, evenementje. Ja, dat is morgen ook bij nog. Bij de Burnies, Tot, uh, hè? 11 uur bij Burnies. Ja. Op het strand. Ja, je moet van tevoren kaarten kopen en zo. Oh, okay. en, uh, okay. Ja, massa's mensen waren daar uh, vanmiddag. Ik was daar om half één of zo.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 candlelight concerten bij Paal 69. Dat, dat lijkt me ook wel leuk, zeg. En, ja, euh, ja toch? Ja. Euh, lekker romantisch op het strand en regen. Dat is dan nu. Maar goed, uh, we gaan naar muziek en dan uh, het beest van de week. Ja, nou ja, je zei het over uh, inderdaad, Ibiza markt als je die gemist hebt. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor uh, Luminosity. Want als je dat gemist hebt.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 Racer. Racer. Nou, ja. Hoe is mogelijk, hè? Dat he? past hier echt heel goed bij. Ja. Bij Renlo en Chris Tarnus ja, natuurlijk. Het is een, racer is een Engelse Stafford uh, reu, man dus, van uh, drie jaar oud. En hij is uh, ook weer een hond die niet goed verzorgd werd. En uh, is nu op zoek naar een, uh, een nieuw huis. En racer vindt mensen superleuk. En zo precies hij natuurlijk. Hij is wel... Uh,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 Want, ja, ja, je wilt niet met je kind uitproberen natuurlijk. Nee, nee, nee, of, nee, uh, heel veel. <laughs> Wie wil er een zijn kind worden? Uh, nou ja, goed. Uh, aan de riem is hij vriendelijk, ook naar andere honden.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 hoe is het met je, Danny? Ja, lekker met jullie ook. Ja, lekker, ja. Ja, ja, ja. Ga je nou het hele interview ja. op ja. heb <laughs> Ik deed wat vooral. Hij is software voor jou gewend, uh, inmiddels, Fred. Dus ja, ja, ja. ik denk dat, uh, dat wil ik ook. <laughs> maar, uh, Danny, nou, wij, Rob en ik, stappen zo op. Zo op en dan, uh, Fred, die gaat gezellig verder met je babbelen. Dus, uh, maar ja, Fred, uh, nou, heb, je, heb je nog meer gasten? Uh, nou ja, in de studio niet. Ja, Denny uh, is de enige vandaag natuurlijk. En, uh, vanzelfsprekend eigenlijk, want uh, ja, we hebben maar twee uurtjes, hè, dus... Uh, ja. uh, in die tijd gaan we nog wel wat mensen bellen. En okay. uh, dat doen we met uh, Karel Verspegat. Asper Verspegat? Weet ik het. Dat gaat er even worden, hoor. <laughs> ja. Dat gaat wat worden. Ja. Laat het hem zelf maar vertellen. <laughs> ja, ja, ja, En Perry Zuidam gaan we eventjes bellen. Uh, Mitchell Schippers en Diego Holsken. Oké. Okay. Nou, een druk programma. Ja. Voor jou doen. Ja, en dan, en dan ook nog wat verzoekjes natuurlijk. Ja, heb oh, ja. je nog een beetje zonnige muziek? Uh, hele playlist vol. hele ja. playlist vol. Maar mensen die uh, zeggen van nou, ik wil wel een bepaalde plaat horen, die kunnen Haar. die ook aanvragen. Ja, kunnen ze eventjes naar even rechtsboven in de hoek op het linkje klikken. kunnen ze een mailtje sturen en dan ga ik hem draaien. Okay. Wil je oude haarses horen of uh, jongen? Ja, ja, oude Ouwe haarses. haarses? Ja, ah. jij hebt gewoon zo heel zonnig, uh, zing jij haarses Danny? Ja, ja, ja. ja, Moet ik even Danny openzetten? Ja? Zeg dat maar. Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, ja, ik zing hazes uh, ook. Oh ja, ik hoorde het al. <laughs> nee, nee, nee, echt. echt de, de oude hazes, natuurlijk. Ja. Nou, alleen, ja, alleen van de oude hazes eigenlijk. En wat is je favoriete, favoriete nummer van de oude hazes? Poeh, wat ik zing of wat ik graag horen. Ja, nou, ah, die, die heb ook, hè? Poe, poei, poei, poei. Poei, poei. Ja, dat is even lastig. Kan ik één zin niet zo zeggen? Het maakt helemaal niet uit.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 bij een single, echt dat gekraak de nog, dat denk je echt van nou, echt jaren tachtig toch Benno, ja, zeker, hè? met zo'n plaat. Ja, mag een klein ruisje. olie oh, ben je lief. Nou wij gaan er vandoor, ja, over lieve gesproken. Ja, ja, ja. Uh, heel fijn weekend. Uh, Rob bedankt. Yes, jij ook bedankt en, Benno. Bedankt. en uh, Ja, het was een leuke uitzending weer met uh, uiteraard ook uh, Chris Schotanas een ja. uur uh, lang in de studio. Ja. Met uh, Richard uh, Buithek. Ja. En uh, wat hebben we nog meer allemaal gehad? Heel uh, veel. Heel en veel. Waar, waar is hier de nooduitgang? <laughs> nee, die heb ik niet. Uh, oh, van, uh, oh, nee, sorry. die is ook niet van Ander oh, nee. Dit die is, is van het goede doel. <laughs> uh, maar uh, maakt niet uit. Komt hij aan, hè? De ja. laatste platen voor het nieuws. Ja, hier oh, oh, ja. wil zonnige muziek ja, horen. Dat is en een beetje haast. Ja, de zomer in je bol. Sorry. Alle terrassen zijn weer vol. Nou, daar komt hij aan. Tot volgende week. En veel plezier bij. Ja, ja, ja. Rustig gaan.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 Maar ik er nog die wensen